Mariel Hageman met het NOS-journaal. Spanje accepteert financiële hulp voor de Spaanse banken. Dat is de uitkomst van overleg van de ministers van Financiën van de Eurolanden. Spanje kan maximaal 100 miljard euro krijgen uit het noodfonds van de eurozone. De Spaanse regering wil nu nog niet zeggen hoeveel geld er nodig is, maar wel dat Europa ruim voldoende beschikbaar heeft gesteld. Het IMF zei eerder dat de Spaanse banken minimaal 40 miljard euro nodig hebben om overeind te blijven. Vier medewerkers van het internationaal strafhof zijn afgelopen donderdag in Libië opgepakt omdat ze verdachte documenten wilden geven aan Seif al-Islam, een zoon van Moor Gaddafi die in Libië door een militie wordt vastgehouden. Het strafhof in Den Haag eist de onmiddellijke vrijlating van de vier en zegt zeer bezorgd te zijn over de veiligheid van de medewerkers. Sinds donderdag is nog geen enkel contact geweest.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 Nederland heeft in Garkov de eerste groepswedstrijd op het Europees kampioenschap met 0-1 verloren van Denemarken. De Denen kwamen in de 23 e minuut al op voorsprong door een doelpunt van Michael kroon Kroon-Daly. Bondscoach Bert van Marwijk wisselde in de 70 e minuut Nigel de Jong en Ibrahim Affelay voor Rafael van der Vaart en Klaas-Jan Huntelaar. Maar Nederland kwam ondanks vele kansen niet tot scoren. Na afloop zei de bondscoach dat de ploeg goed had gevoetbald en mooie kansen had gecreëerd. Hij weigert om negatief te denken...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 Zaterdagavond, het beste van dance en R&B in de mix De mix, de nightwalk VFM's Nightwalk, radio Mario Zandvoort Met onder andere de party update. Nightwalk 10, showfacts en U-mixen But fuck the neighbors, pump up your stereo NW Nightwalk, the on-air dance show, dance for FM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 Nightwolf. Nightwolf. Met Mario Zandvoort, zaterdagavond Op ZFM ZFM Zandvoort, zaterdagavond Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort, bijzonder goedenavond The Nightwalk, iedere zaterdagavond Tussen 9 en middernacht Met mij Mario Zandvoort, en het eerste duurtje Een beetje een mix van dance en R&B Met shownieuws, de partyupdate En in het tweede en derde uurtje DJ Mauser Met zijn Global House Vibes Als opening heb ik voor je klaarstaan, Armin van Buren, We are here to make some noise En ook dit u nog uh, muziek van Ella Alain Clark, zijn nieuwe hit en David Morales en Rosie Murphy met Golden Era. Eerst hier is die op Radio, Armin van Buuren. Tot de avond. To tell you a little bit about me uh, I was once lost, gone from the center Couldn't tell what direction I was going in Follow the signs of another man's promise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 Aan dekken, doe ik heb een kleine zoundje. Nero, je eerste keus, tweede jeugd, derde persoon. Zo speciaal, maar toch het werd te gewoonte. Jo, de naam Extins rinkelt hem wel bij alle inwoners. Gekerft in de muur als Freddy en de Flintstoners. Yeah. En ik weet niet waarom ik stress zou. Ik weet ik flow met jou. Nou, iedereen komt naar voren voor de rapzanger. Geduld is een schone zaak, maar ik heb langer gewacht om eruit te kunnen dan de Himandela. Dus ik verwacht jullie harder te horen dan de reuze voor Vuzela. En ik weet niet waarom ik dit zo zeg, hoor. Maar ik zeg dit zo, het is de allereerste Nederlandstalige rapper die Een onderscheiding in ontvangst nam op televisie De TMF-woorden die bestonden nog niet No joke, toen ik het licht had uitgemaakt hoorde ik Ja, maar dat kunnen wij ook En ik weet niet waarom ik bluffen zou Ik zit in de flow met jou Check, hindernissen zijn er om te nemen, niet wap Ze zeggen dat ik uit de molen ben, de zee me niet wat. Ik ben een vanger van Chance, rap langer dan Frans Een witte Pieter, mijn stijl is als een prangende dans En ik, shit, ik ben niet meer dan wat hier staat Maar ik hoor wat hier komt en wat hier gaat Ik krap aan mijn hoofd, ik knap al aan mijn pen, in mijn eigen taal. sta je pas zo goed, ik wel niet ben Ik ken de kat? wees niet verlegen voor een hobby Achter in de bus met je baby aan je bobby En ik, kid, ik ben die rapper en ik stop niet Ik floe voor jou, ik weet niet waarom, gewoon lobby Belangen verstrengelen, heksen bieven met mijn engelen mijn dagelijkse a** e is van niemand om naar te hengelen Ik chase langs als een wegpiraat Als die rapper was en niet van willen geloven dat die echt bestaat Shit, ik zieke zuiden, laat je horen What alles met die killers in het nare noorden Kom op, contracten verlengd, naf respect Nog steeds de meest belovende act, Jack is back Fokke piramidespel, mijn derde oog werkt. Oftewel, hoe we harder het zijn doet hoe verder het mij omhoog werkt. Huh? En ik weet niet wat het de deal met hun, maar ik weet de deal met hun of niet. En no diggity, het syndroom van de laat riggity. Double Dutch, diggity, zo populair, die rapper wilde in mijn huid kruipen. Dus ik hing hem in zijn bek en liet hem uitdruipen. Tja, wat gebeurt er in het wilde westen? Ook het verre oosten behoren tot de beste. Maar check dan niemand die mij komt testen in het spectrum. Hoe wou je mij bespelen? Laat me zien, waar is je plekterum? Ik ben weer terug, ontdooid van een koude oor te komen. Sorry face, sorry nee, nog nooit van in jou gehoord En ik, man, ik ben cool, net zoals Raoul Zwem tussen haaien voor de oude en de nieuwe school Relaties trillen me, schoonheden willen me Krijg rollen toebedeeld, maar ik ben niet te filmen Ze willen in de zakken van mijn broekneuzen Ik ben een flinke knul, ik kon niet blijven wonen in die couveuze Dus ja, dit is wat ik doe, reuzen. Op school vroeger was ik nooit vooruit te branden qua beroepskeuze Roep over loepsleuze, is hij de bom of zijn wij zo dom Denk zelf of volk, blindelingsje tom, tom, Zonder tussenstops. maar ik wil stemmen smoes en zo van dat is Peter Kops yeah. Hits en overhoorflops Fuck het in mijn fantasy Ben ik zelfs die vijfde van de voortops Deze decibels is voor je doppy. Nou dan doe ik maar weer een rondje En nou oh, allemaal een koordopie. Het is de flow doctor Met de meest begeerde kuur Topnotch vanaf de eerste uur Overheers de buurt Wise yeah. kid op de drums En al die troelas op de pumps Conclusie Ik heb de kokelagers van de carousel weer ingevet Het klinkt alsof ik aan het rappen ben Maar ik ben in Voor Van hen die hoopten dat ik klein bleef en niet groeide Terwijl het voor mij allemaal gein bleef en niet boeide Oeps En ik zeg microfoontje test Zieke zuiden Who you rockin' with the best. Ja, een hele waslijst met lekkere plaatjes. Want de muziek van Xinse zijn laatst verschenen. Hit. Hij is weer terug van weg geweest met microfoontest. En daarvoor muziek van Alain Clark. Ook hij heeft een nieuwe plaat en een nieuwe look. Hij is helemaal kort geschorpt. Let some Air In. En daarvoor muziek van David Morales en Rosie Murphy met Golden Era. En de als opening. Die fantastische plaat van Army van Buren met We Are Here make some noise. KFM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. En nog even een beetje shownieuws voor je. NW Nightwalks, showfacts. In, in een interview met Katy Perry laten laten nou, weten dat ze niet geïnteresseerd is om muziek met Rihanna te maken, maar wel om seks met haar te hebben. Het onderwerp van het interview kwam niet helemaal plotseling. Seks was toen al namelijk het onderwerp van gesprek. Katy kreeg naast de vraag of Rihanna ook nog een vraag of ze wel eens een trio heeft gedaan en wat haar favoriete positie in bed is, maar dat wilde ze liever geen antwoord. Het opgeven, het is een beetje een verwarrend berichtje, maar het is ook uh, de inhoud, is ook heel erg verwarrend. Hè? Het komt erop neer, Katy Perry wil seks met Rihanna Misschien klein... En Adel is bang voor haar exen. Adele is als de dood dat een van haar exen ooit een nummer over haar zal schrijven. Adel gebruikt al haar exen als inspiratie voor haar nummers. Maar uh, als het andersom zou gebeuren, zou ze het ook in de broek doen. Omdat iedereen dan meteen weet dat het over haar gaat... ...terwijl haar exen altijd anoniem zijn gebleven. Ze uh, heeft het over de exen, maar ze noemt geen namen. En uh, ja, maar het gaat er wel over, maar eh, de exen blijven anoniem... ...want je weet eigenlijk alleen de persoon zelf weet dat het over hem gaat. En uh, Kenya West is zeggen uh, Want na een optreden met Jay-Z in Antwerpen wilde Kenya West een hapje eten bij een brasserie, maar werd niet binnengelaten. Uh, volgens verschillende media had Kenya gereserveerd, maar kwam uh, vervolgens een uur te laat. En een serveerster heeft Kenya weggestuurd. Met de mededeling dat ze beter aan de overkant konden gaan eten, omdat hun keuken namelijk al dicht was. Of je nou een uh, artiest bent of niet. Je bent niks meer of minder dan een ander, natuurlijk. t zand voor door met muziek. We dachten van Cascara met Summer of Love. This is a summer of love. the party Flow Rida met whistles en laatst verschenen hits. En daarvoor muziek van uh, Max Hartkastel. Futuring. Call Prits met Like I'm 19. Alsof ik 19 jaar oud ben. En daarvoor natuurlijk Cascara met Summer of Love. TfM Zandvoort, The Night Walk. We gaan eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal gaande zijn vanavond. Party Update. dan zoals iedere zaterdagavond in Escape in Amsterdam. Brainwash met ons eigen Zandvoortse Raimundo En vanavond heeft hij Plastic Funk meegenomen. Sexy Mr. S on sex. En MC is turled. Vanavond is een Escape Brainwash. En vanavond in Hotel Arena. Funky Asian meets Luxurious. Luxurious, moet ik zeggen. Dat is vanavond met de. DJ Lady B. Damien NGO. syndicated. Mitchell Supreme, Gio en nog veel meer. Vanavond in de Arena... dus funky Asian meets luxurious. En vanavond in uh, Bennebroek, op uh, festivalterrein Bennebroek, hebben we dans met Eric E. Dat duurt nog maar tot twee uur uh, vanavond. Dus natuurlijk met iemand minder dan Eric E. Met uh, ook Pricious uh, en Sex by Thijs S., Roy D. en Oezusa. Twee vanavond. Uh, welkom op festivalterrein Bennebroek met dans met Eric E. En zoals altijd iedere week een feestje in de stalker. Vanavond overtime. Dat is met. Uh, ...Nakaria, Roy D en Brunche en JVW. En in area 2, Je suis de Grange. Vanavond dus de stalker Overtime. En tot zover een kort blokje met, uh, met feestjes uh, die plaatsvinden vanavond. deze zaterdagavond, 9 juni 2012. Dan gaan we snel door met muziek, want daarom zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zometeen, Nicky Minaj. ze hebben een nieuwe plaat. Hij heeft een nieuwe plaat, zei met Chris Brown samen met uh, Right By My Side... Will you de gym class heroes with the fighter and Ryan Tenner? het hier op ZFM Zandvoort in the nightball. Textbook version of a kid going nowhere fast. And now I'm yelling kiss, my it's going to Cause he know that it be a rap when I'm riding it from the back Wait, oh, let me see your phone, cause all them bitches is ratchet And now let me get in my truck, cause all them bitches are catch. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, damn it, I go again I'll be trippin', I'll be flipping, I'll be so belligerent Man, this shit that we be fightin' over so irrelevant I don't even remember, though, I was probably hella bitch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 a slow Voor het zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort. Weer een hoop lekkere muziek, hoor je achter elkaar. juist uh, Ken Jij West... samen met Ruth Hoban met Lost in the World. Nieuwe muziek van uh, Ken Jij West. Ook nog muziek de zomerhit Misschien wel van 2012... WTF met Dabab, een hitje wat ontstaan is in 1968 uh, door uh, een of andere Russische filmactrice. die heeft hem gezongen en uh, nou ja, hij is een paar keer opnieuw gecoverd Een Engelse band, uh, een Amerikaanse band, hij heeft hem gewoon gecoverd een Italiaanse band, dat leek een beetje op deze plaat en uiteindelijk deze plaat is dan echt een hit geworden WTF met da Bob. en ook nog muziek van Hartwell en Mitch Crown met Call Me A Space Man en Nicki Minaj tezamen met Chris Brown met Right By My Side en aan het begin van het blogje Jim, Jim Jim, Jim Class Heroes, samen met Ryan Tedder, met The Fighter. TFM Zandvoort, dat zit weer op het eerste uurtje. Om nog een paar plaatjes te gaan hoor, dus niet getreurd dat je denkt, maar hé, hey, hij gaat weg. Natuurlijk straks vanaf 10 uh, uur, twee uur lang, de Global House Housewives met DJ Mouzo. Er is nog een paar stukken muziek. Muziek van Kylie Minogue, 44 jaar oud en ze hebben een nieuwe plaat gemaakt. The Time Bomb, maar hier is die Niels van Zand. Teaching Jazz Hair met Dirty Minds. Ik zeg tot zometeen, na de break. When she hits the scene Like an animal Stop it girl, you're killing me